Drie uur, Rashid Finch met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een gala in Zijtaart bij Veghel... is één dode gevallen. Ook is er een zwaar gewonde. De schutter of schutters zijn gevlucht. Zes ambulances en een traumahelikopter gingen naar het dorpshuis... waar het evenement The Battle of Zijtaart werd gehouden. Er waren zo'n 300 bezoekers op het gala. Volgens plaatselijke media ging er aan de schietpartij een opstootje vooraf. Twee mensen zouden ruzie hebben gekregen waarbij stoelen door de lucht vlogen en daarna zou een man een pistool hebben getrokken. De politie heeft een onbekend aantal mensen... in zijtaart en vechel aangehouden. Op de A1 ter hoogte van Hoevelaken is een man omgekomen bij een aanrijding. De man werd aangereden door een busje dat na het incident stopte. De politie denkt dat het ongeluk gebeurde... toen het slachtoffer bezig was een lekke band te verwisselen. Meer details zijn niet bekend. Het Griekse parlement heeft de begroting voor 2013 goedgekeurd. 56 van de parlementariërs stemde voor... In de nieuwe begroting wordt onder meer gesneden in de pensioenen en salarissen. Maatregelen zijn nodig om Griekenland in aanmerking te laten komen... voor een nieuwe Europese lening van 31 miljard euro. West-Afrikaanse landen hebben afgesproken een troepenmacht te sturen naar het noorden van Mali. Zo'n 3000 militairen moeten de regering van Mali helpen... het gebied te heroveren op moslim-extremisten... die het daar al meer dan een half jaar voor het zeggen hebben. Waarschijnlijk duurt het nog maanden voordat de troepenmacht vertrekt... De VN-veiligheidsraad moet de missie eerst goedkeuren. Een Airbus van luchtvaartmaatschappij Emirates... heeft een noodlanding gemaakt in Sydney... omdat een motor van het vliegtuig was ontploft. Passagiers op de vlucht van Sydney naar Dubai... hoorden kort na vertrek een luide knal. Het vliegtuig begon te schudden... en er kwamen vlammen uit een van de motoren. De Airbus keerde terug naar Sydney... waar hij zonder verdere problemen kon landen. Dan het weer. Vannacht wisselend bewoogd... koelt af naar zo'n 3 graden... Komende dag begint grijs, daarna af en toe zon bij zo'n 10 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Oh, wat liefde heb ik een tijd niet gehoord. Dat is, uh, Mary Shade was dat. Goed, nu genieten van een mooi verhaal... en vooral een heerlijke stem die het voorleest. Willem Nijhold, dat is een begnadigd voorlezer. Zeker als hij het werk van Helle Haase voorleest. Zoals onlangs uh, de postuum verschenen verhalenbundel Maanlicht. He, verhalen die Haase aan het begin van haar carrière schreef. Verhalen die doen denken aan, ja, aan de gothic novel. Verhalen die iets spookachtigs hebben. Verhalen die zich afspelen in de hoofden van de personages... op de grens van waan en werkelijkheid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 Oh, nou, dat is ook raar. Houdt houd de CD ermee op? Oeh, nou, dat is jammer. Dat is wel heel erg jammer. Nou, daar kan ik ook niks in doen, hè? Midden in het verhaal. Nou, jongens, euh, laten we dan maar euh, het mysterie van Emily gaan spelen. Ja? Dan moet euh, de, onze regisseur even terugkomen. Dus die moet je even, even roepen. Ja, misschien moet je ja, ondertussen maar even een plaatje draaien. Nou, dat is ook wat. Even kijken. Draai maar eens eventjes lekker uh, uh, Droomland van... Uh, van Sophie en Kato. Uh, nee. Sophie en Kato van Dijk uh, bij het, uh, het grote galen van het Amsterdamse lijflied. Nou goed, die cd die, uh, die is ermee gestopt, maar ik heb nog ik heb altijd iets moois bij me nog. We gaan nog een keertje luisteren naar uh, Mirjam van Biemen... die uh, een hele mooie serie maakte vroeger voor het uh, programma Caro's Dolce Vita. Uh, langs de Nederlandse kust ging ze op zoek naar liefde. Dit is Caro's Dolce Vita. De ontmoeting. Vandaag Mirjam van Biemen op zoek naar de ware liefde. Ja, ik loop op het strand van het hippe Bloemendaal. Waar het altijd bruist. En, nou ja, vooral erg druk is. En het zou vandaag 20 graden worden. Nou, ik heb het gewoon echt koud en het is bewolkt. Ik kom hier wel eens in de zomer. En hier links van me allemaal van die lounge-strandtenten. En die zijn dan overvol. En... Nou ja, iedereen in bikini paradeert over dat strand. Maar vandaag ziet het er echt heel troosteloos uit. Dus ik hoop maar dat ik iemand tegenkom met een bijzonder liefdesverhaal. Ik, ik wandel van de, langs de kust van de Den Helder naar Zeeland. Uh, op zoek naar mooie liefdesverhalen. Wij kennen elkaar pas een uur. U bent op een date? Via relatieplannen, dat klopt. En uh, het is natuurlijk altijd heel spannend. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Lijkt me wel. Ja. Inderdaad, en. Uh, zij is van het Zwitser leven. Oh ja, is dat zo, mevrouw? <laughs> oh ja, dat heeft heel heel heel want Wat moet ik hierop antwoorden? <laughs> Daarmee bedoelt hij eigenlijk dat uit Zwitserland kom. Oké. Okay. En wie heeft er nou bedacht om naar het strand te gaan vandaag? Um, dat ben ik toch wel, ja. Nou. Hey, en, en, en jullie kennen elkaar dus nu anderhalf uur? Ja. Hoe uh, is het tot dusver? <laughs> nou, tot, nu, tot dusver zo erg. Ik vind het gezellig. Ja? Ja. Maar je kent hem natuurlijk nog helemaal nee, niet. Anderhalf he? uur, dus dat uh, is nog niks. Waar <laughs> hebben jullie het over gehad? Over heel veel dingen eigenlijk. Eigenlijk een beetje van alles wat. Ja. Waar hadden jullie het bijvoorbeeld over toen ik uh, aankwam lopen? Weet je, ik niet, waar hadden we het over? Het Zwitserse levengevoel hadden we het over. <lacht> u, u bent geboren in Zwitserland? Ja, maar dat, dat had er verder niet zoveel mee te maken. Want ook over het, uh, hoe je je voelt gelukkig, pensioen, dat soort dingen. Ja, dat soort rare dingen hadden we het even over. Ja, maar pensioen, volgens mij bent u uh, net in de dertig of zo. Nou, dankjewel. <lacht> het is eind dertig. Maar nee, dat, um, ja, dat kwam even te sprake. Kan gebeuren. Zoals... Uh, wat antwoordde u toen? Over mijn pensioen, dat dat... Uh... Ik zit in toerisme en de horeca, dus dat is gewoon slecht. Laten we daar gewoon op houden. <laughs> en u kent elkaar dus via een internetsite. Hoe gaat dat dan precies, meneer? Ik, ik, heb, ik heb zelf ook wel eens gekeken, maar hoe gaat het nou echt precies in zijn werk? <laughs> die probeert contact te leggen met iemand die je wel leuk lijkt en met een interessant profiel. En wat, wat maakte haar profiel nou zo interessant? Uh, dat ze zo enorm bereisd is. Oh, waar bent u allemaal geweest? Nou, ik heb gewoond in Engeland, Frankrijk, Spanje Marokko. En uh, voor de rest heb ik vrijwel gereisd ook in Afrika. Dus... Half Nederland weet nu wie ze is. <laughs> We hebben nog geen namen genoemd. Meneer, maar bent u ook zo'n reislustig type? Uh, dat niet helemaal, dus uh, je kan het erg bewonderen in iemand anders. Ja. Uh, ik ben er wel een aantal landen geweest in Europa en uh, in Amerika ook wel eens, en, uh, Afrika en dan houdt het op. En, en, en zijn er nog meer uh, zaken of dingen in haar profiel die u uh, ja, opvielen en uh, waarom u dacht uh, ik ga haar uh, mee uitvragen? Een mooie grote vrouw. Want er zit natuurlijk een foto bij ook hè? Uh, dat is wat je wilt, hoeft niet. Maar u had wel een foto van uzelf op het net geplaatst? Daar stond de foto bij, ja. ja. En wist u al hoe hij eruit zag? Ja, ook. Ja. En wat maakte nou dat u dacht, ik, ga hem, uh, ik wil hem wel eens wat beter leren kennen? De um, vele mailtjes die er gestuurd werden. <laughs> dus dan op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, iemand die zo'n moeite doet, moet gewoon eventjes, uh, er moet contact mee komen. Ja, want, want hoe lang is er over hem weer gemaild voordat deze dag aanbrak? In principe maar drie dagen. Twee dagen? Een stuk of zes mailtjes. Ja. Zes mailtjes. Ja, zoiets. Dat is best vlug toch? Want je hoort ook wel eens dat mensen echt twee maanden mailen en, en dan pas. Uh... Ja, aan de andere kant heb ik wel over me van je kan beter gelijk zien of het iets is of het of je elkaar aanspreekt. Het kan zijn dat je heel leuk mailcontact hebt. En dan zie je elkaar dat je denkt van oh jee wat moet ik hiermee. Ja. Dus nu weet je wel gelijk of het uh, of je, ja, of er iets is. Ja, maar u vond het mailcontact sowieso al wel leuk? Ja, dat had wel wat. Ja. En wat gaat u vandaag nou nog allemaal doen? Nog een eindje verder lopen en dan weer terug. <laughs> nou, ja, We hebben net koffie gehad en dan, uh, we zien het wel. Gewoon spontaan. Kijken wat er gebeurt. Ik hou niet zo van plannen. En hebt u nou wel eens vaker via internet een, een, een date, zoals dat heet, gehad, meneer? Ja, dat is wel eens eerder voorgekomen. Misschien is het handig als we weer eens verder gaan lopen, dan kunnen we onze date voorzetten. Ja, ik, ik hou u niet nog heel veel langer op, ik kan nog een paar vragen als dat mag. Ik kan ook een stukje met u oplopen als dat... Uh... <laughs> nou, ik ben wel ben heel benieuwd wat die vragen zijn eigenlijk. Want meneer, u hebt dus wel vaker via internet uh, gedate, maar daar zat er dus niet echt één tussen neem ik aan. Want anders zou u nu niet hier lopen met deze dame. Ja, er zat toch wel iemand tussen ja, een, een, een jaar geleden. En... Ja, het kan op allerlei dingen stuk lopen. Uh, je leven is al behoorlijk uh, uitgekristalliseerd. En dat van de ander ook. En dat kan het uh, heel ingewikkeld maken. Ja, ja. En dan kunnen nog kinderen in het spel zijn. Ja. Want hoe oud bent u zelf, als ik vragen mag? Wil ik even vorm houden. Nou, ik schat dat u ergens in de veertig bent, maar... Ruim uh, in de veertig. Ruim in de veertig. Ik kan me ook voorstellen dat als je ruim in de veertig bent... dat je inderdaad al zodanig gevormd bent dat het... Nou, nog best lastig is om, om dan met iemand opnieuw te beginnen. Ja, dat is inderdaad het geval. Die levens passen niet altijd bij elkaar. En, en werksituatie, kindsituatie. Ja, het is allemaal in, erg ingewikkeld. Heel anders dan dat je twintig bent. Ja. En hoe lang bent u dan met die mevrouw samen geweest? Uh, een half jaar. Oké, okay, nou dat is nog best. Maar niet samen gewoond. Nee. En nu dacht u, ik ga het weer proberen. Gewoon de moed erin houden. Ja. En moet u nou allebei niet werken vandaag? Want het is toch maar gewoon dinsdag. Uh, juist daarom konden we afspreken vandaag. Want? Uh, zij had vandaag een dag vrij. Okay. En wat, wat doet u in het dagelijks leven, als ik vraag mag? Uh, in de creatieve hoek. De creatieve hoek. Ik wil, ik wil er niet meer over kwijt, volgens nee. mij. Niet zo heel veel. <laughs> en als ik vragen mag, mevrouw, heeft u hiervoor... Uh, een Relatie gehad, ik heb relaties gehad, ja, maar nooit via het internet. Dat uh... dus voor het eerst, ja. En ik dacht al gelijk, na, na, inderdaad, na, na drie dagen. Nou, kom maar door dan. Ja, dit, zoals ik al zei, laten we gaan, maar eerst eens kijken. Ja, en voor de rest zien we wel. Ja, en ik was vandaag vrij, dus het kwam mooi uit. En het, uh, ja, was die relatie, was dat een lange relatie? Of, uh... ik heb, ja, ik heb samengehouden een paar jaar daarna ook nog een keer een relatie gehad, en voor de rest de afgelopen tijd niet meer. Hoe lang bent u nou vrijgezel? Een jaartje of vier, zou ik zeggen. Ja. En u dacht, nou is het wel uh, lang genoeg geweest? Nou, eigenlijk dacht ik dat niet. <lacht> eigenlijk, het begon eigenlijk dat een vriendin had zich ingeschreven... en hij was ik op een avond en die zegt van, schrijf je nou ook in? Je bent alweer zo'n tijd alleen. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Oké. Okay. Van, ja, laten we het gewoon eens proberen. En was u nou zenuwachtig vanochtend toen u uh, van huis ging? Ja, toch wel eigenlijk. Toch wel heel raar hoor. Dat je daar dat je denkt van nou oké, okay, ik moet ergens zijn. Daar staat iemand en herken ik hem wel. En, ja. Ja, want wat, wat, wat, wat hadden jullie afgesproken? Ja, hoe? Dan krijg je natuurlijk van hoe herken ik je en zo. Een bepaald uh, afspreekpunt in Zandvoort. En uh, ze kwam een beetje te laat, maar dat geeft niet. Dat hoort, hè? <laughs> staat wel ziek, hè? staat chic. Hoeveel ja. te laat was u? Ja, tien minuten. Ik had net de trein gemist. En ik vind het zelf wat heel vervelend om te laat te komen. Dus ik voelde me flink opgelaten, moet ik zeggen. Ja. En u, meneer, was u zenuwachtig toen u vanochtend van huis ging? Uh, ja, best wel. Hoe, hoe meer ik uh, deze kontrijen naderde, hoe, hoe zenuwachtiger ik werd. Ja. En waarom? Dan gaat het hartje bonzen? Hè? Oh ja. <laughs> gaat het wat worden? Gaat het niet wat worden? En wat denkt u? Ja, u bent pas anderhalf uur op weg, maar... En dan komen we nog iemand van de radio tegen ook. Eigenlijk moet ik u nu even apart nemen. Dat is altijd leuk. En dan kunnen we, op zelf, kunnen we zelf op de radio horen of het wat wordt of niet ja. van elkaar. Ja, leuk. Dat is leuk, Ja. Oh, nou, jammer. Het leek me een heel leuk plan, maar... Nou. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij ons uit elkaar gaat drijven. Oh, nee, maar dat, dat ben ik ook helemaal niet van plan. Het lijkt me fantastisch als het wat wordt. Ik bedoel, dit, deze rubriek gaat over de, de ware liefde, dus... Uh... Mooi onderwerp. Ja. Gelooft u in de ware liefde, meneer? Uh, er zijn zeker momenten dat het voorkomt, ja. Momenten? Oké, okay, ja. U, u, hebt, u hebt de ware liefde gekend? Ik denk het. Uh, met het contact van een half jaar. Dat ging eigenlijk heel erg goed. Dat is de dame waar we het net over hadden, hè? Ja. Tot andere dingen, problemen in zulke grote proporties aannemen... dat het belangrijker wordt dan die liefde. Heel jammer. Ja, dus de ware liefde hoeft niet eeuwig te duren. Zijn misschien wel momentopnames. Ja. Pieken in je leven. En u, mevrouw, gelooft u nou in, in, in de ware liefde? Dan moet ik even... Ja, toch wel. Maar ik denk inderdaad ook dat het toch momenten zijn... Wat, wat op, op één moment de ware liefde kan zijn... kan een jaar later natuurlijk weer helemaal niks zijn. Dus ik vind het, een beetje, vind het altijd een beetje moeilijk. En zou het nou zo kunnen zijn hè, dat, dat, dat hier dan de ware liefde loopt? Zou, zou het zo kunnen zijn dat die nu vreed verstoord wordt? Is dat een hint? Het zou zomaar kunnen, ja. Ja, ik denk ook maar dat ik u alleen ga laten. He, want het zou toch zonde zijn als ik die ware liefde... met mijn stomme radioprogramma in de weg zit... Of, of ja, ik heb nog wel één vraag voordat ik u laat gaan. Want vaak weet je het toch eigenlijk wel direct? U hebt ervaring met, met, met internetdaten, dus... Vaak weet je het direct. Uh, vaak uh, twijfel je. En... Uh, ja, denk je misschien, uh, misschien komt het toch. En uh, ja, nou wil ik natuurlijk weten in welke fase u, u nu zit, maar... Het is fijn dat je dat wil weten. Je gaat echt niks loslaten? Nee. Hoe denkt u daarover mevrouw? Weet je het direct? Of, uh... Nee, ik denk niet. Het, het kan natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, een eerste indruk... die je meestal binnen de eerste vijf seconden hebt... kan totaal fout zijn. En dat hoeft niet alleen met relaties te zijn... maar ook met, mensen die, met iedereen. Ja. Ja. Je kan denken dat je iemand... je ziet iemand die denkt, dat is helemaal niks... En inderdaad dat je na een tijd denkt van god, die is helemaal geweldig of andersom. Ja, wat... Want uiterlijk is het allemaal wel heel leuk, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Nee. Wat, wat, wat was dan uw eerste indruk van hem? Nou volgens mij was ik op dat moment een beetje te zenuwachtig om ook mijn een indruk te hebben. Het was meer hoe, hoe zie ik er zelf uit en het zit mijn haar wel goed wat dus niet zo gewas. Maar gewoon dat was eigenlijk op dat moment belangrijker. De eerste moment. Ja. Het maakt ook niet uit of uw haar goed zit, want het zit nu toch al helemaal door ja, de war. het ziet er al niet meer uit. Want het waait best hard. En, en, en, en u dan met die eerste indruk die u van haar kreeg? Uh, ik moest goed op mezelf letten, kom ik niet te zenuwachtig over. Ook al. Nou, ik ga jullie lekker verder laten wandelen. Ik wens jullie een hele fijne dag nog. Dank je wel. En uh, nou ja, dat het maar ware liefde mag zijn. Hè? Ja, wie weet. Het was in ieder geval een bijzondere ervaring. Dat jij ertussen was. Ja, wie weet wat het allemaal te betekenen heeft. Hè? Ja, het was Mirjam van Biemen in uh, Gekust, haar ontmoeting oh, uh, in de tijd bij, uh, hoe heet het, Dolce uh, uh, Vita. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Jan Emos heeft hier een mooie tekst geschreven over iets of iemand en je moet raden over wie of wat het is. En dan kan je knijpkat winnen uh, voor, voor zover ze er nog zijn. Weet ik eigenlijk niet. Nou goed, um, 0800-1121 moet je bellen als je denkt te weten. En uh, hier komt het eerste fragment. Oké, okay, laten we het dan maar gewoon een keer doen. We hebben gemerkt dat als er wat raden valt, uh, er een opmerkelijk soort van eensgezindheid is onder de nachtluisteraars. Dat is bijzonder. Wat wij hier ook beweren, alle verbaal uitgeworpen hulplijntjes lijken op één enkel punt uit te komen. Maakt niet uit wat voor karaktereigenschappen we ook uh, waar we mee aankomen. Uh, alle omschrijvingen lijken te slaan op één en dezelfde persoon. Dus als we zeggen, oké, okay, laten we het dan maar gewoon een keer doen... dan bedoelen we, zeg het maar. Denk er niet bij na, maar zeg het gewoon maar. Dan zit u er niet naast. Maar raar blijft het. Moet er moet toch een soort van sociologische verklaring bestaan... voor het massaal gokken op hetzelfde paard. Terwijl het niets uitmaakt of wij dat paard wit, zwart, klein... groot, snel of langzaam noemen... Nou, doe je best. 0800-1121. En uh, we gaan weer terug naar het uh, concertgebouw. En uh, Birgit, Schu Birgit Schuurmans die gaat uh, over die toren zingen. Of straat. Jij volgt mij overal Als jij eens zou gaan vertellen Wat je al die jaren zo ziet Wat zou je ons veel kunnen zeggen Maar ouwe, je doet het maar niet Een lach, een laatste zeur, jij kent onze diepste geheimen. Ons leekt, ons smart en nog hoog meer, jij speelt alleen maar je klapperspel. O oh, flinke trotse wester, van eerbied ben ik vervuld, Wanneer het gouden zonnelicht jouw slanke spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat De kracht mij langzaam vervliegt Wil ik aan mijn sponden een ruitje Waardoor ik jou toch Birgit Schuurmans, een Amsterdamse lijflied, concertgebouw. georganiseerd uh, door het uh, Aan de telefoon, inderdaad, een vaste beller, Timo. Ja, goedenacht Timo, of uh, Adeline met Timo. <laughs> Hoe is het? <it? laughs> ja, hartstikke goed. Ja? Ja hoor. Nog iets interessants te melden? Ja, hartstikke. Nou, vertel. Nou, ik, heb, ik heb, ben de hele dag bezig geweest uh, om, een, om een contrasterend kader te scheppen dat scheelt om te worden ingevuld met schoonheid en te worden omarmd met verbazing. He? Huh? Nou, ik ben, ik ben zeg maar bezig geweest uh, semi-objectieve anekdotes sprokkelen in de bereidheid die volledig op te offeren aan een vonkje zuivere subjectiviteit. Oké, okay, nou geef eens een voorbeeld. Nou, ik heb gewoon naar radio 1 geluisterd. Ah, oh, man. <lacht> Oké, okay, Timo, wie denk je dat het is? <lacht> ja, ik denk ze zal het me wat minder saai formuleren. Ja? <lacht> ik dacht wat het was. Ja, ik dacht gelijk aan Gordon. Oké, okay, helemaal fout. Dag! Okay. Bye. <lacht> nou, Nou, ja, ja, goed. Hij vindt zichzelf in ieder geval hartstikke leuk. Nou, dan hebben we die andere vaste bellers. Sikko. Goedenavond. Goedemorgen, moet ik zeggen. Goedennacht. Ja, kom, ja. kom maar met je verhaal. Nou, ik moet straks naar het ziekenhuis. Oh, wat nou weer? Dat tegen die gebroken arm, weet je wel. Ja, wat is er mee? Nou, dan moet het gips vandaag gecontroleerd worden. Oh, ja. Heb je er last van? Ja, behoorlijk. Ik slaap s'nachts nauwelijks. Oh ja? Ja. En toch moet ik een halve dagen naar mijn werk. Echt waar? Ja, maar dacht, dan doe ik de administratie, want ja, ik ben uh, rechtshandig. En het is linkshandig gebeurd. Oké. Okay. En dat is uh, niet zo complex, want ik heb het wel een half jaar eerder gedaan, administratie. Oh, het is hetzelfde soort, werk alleen op een andere afdeling. Oké. Okay. En er is op het ogenblik ook geen luiers verschonen, dat kan niet. Daar heb je echt twee handen voor nodig. Dus dat is wel fijn weer. Nou, hapjes eten gaat wel, want uh, dan pak je er links vast en rechts met rechtshandig. stop je het mondje vol. Ja, nou, dus dat gaat nog wel. Dat gaat wel, ja. Oké, okay, hoe lang moet dat gips blijven zitten, Sico? Dat gaan we straks eens even bekijken in het ziekenhuis. 9 okay. uur moet ik er zijn. Nou goed, dat horen we dan volgende week. Uh, wat S dacht jij dat het was? Ik dacht dat het over het zorgakkoord ging. Nou, dat is ook helemaal fout. Dank je wel, ja, ja. hey, Succes <laughs> met je arm. Doei. Dag. Hier komt het tweede fragment. Soms zou je hem een behoorlijk zwaarmoedige buit toe wensen. Dat hij thuis kwam in dat lege vletje waarvan we niet eens naar het een soort inrichting willen gissen en dat hij dan moe op die driezitsbank zakte. En dan een borrel en iets om te roken, hardop vloeken, schoenen uitgetrapt zonder eerst de veters los te maken, tv aan. Gezicht van Marielle Tweebeken in beeld. Ze draait zich net om, want uit de grond reist het plaatje op van een verslaggever. TV meteen weer uit. Colbert op belendende stoel gegooid. Staren naar het plafond. Nou, zoiets dus. Maar we vrezen het ergste. Die gaat lachend na een heel veel te lange werkdag. Nog even bij familie langs. Maakt wat grapjes. haalt Bami bij de afval. Niks aan de hand. Terwijl dachten wij, heel wat aan de hand is. Alles ging altijd goed, vindt hij. En wat goed ging, dat zal ook goed gaan. 0800-1121. Als wie het is, dan denk je: oh, wat heeft hij dat toch weer leuk geschreven? Waar gaan we naar luisteren? Oh ja, de, de, de medley hè, die heb je natuurlijk ook daar zo in het concertgebouw. om nu een Rotterdamse plaat of een Haagse of een Utrechtse plaat te draaien. Maar goed. Uh, aan de telefoon. Uh, Michel. Goedenacht, Michel. Goedenacht. Wat klinkt je ver weg? Zit je in een auto? Ik zit in een auto, ja, dat klopt. Maar ik sta eigenlijk wel stil nu voor het huis, dus uh, ik was er bijna. Een, uh, oh, wat heb je gedaan? Gewerkt, hè. Ah. Oh. Ja. <laughs> Dus... Ja, ik wou eigenlijk doorleren, maar als het me niet gelukt is, dus bij ik hoor ik ondernemer geworden. Een beetje combinatie met sport en dan uh, ja. vaak nachtwerk. Oké, okay, dus je hebt achter de bar gestaan, of wat? Ja, ook achter de bar. En uh, we hadden vandaag wat uh, een pokertoernooi uh, voor kwalificatie van een uh, van, uh, van een uh, pokerteam. Okay. En uh, ja, dat is, uh, is een, een lange nacht geworden. Dat, uh, ja, nee, precies. Zeker bij, bij vieren. En wat ga, wat ga je nou doen als je dadelijk binnenkomt? Ga je gelijk door naar bed of ga je even zitten en uh, even nee, je thuiskomen? Ik heb even wat, uh, wat uh, Adrienne uit. Dus uh, we gaan even rustig even bijkomen. Ik heb ook niet zo heel lang om te slapen. Dus ik zal niet zo heel lang op de bank blijven zitten. Maar. Even, even een half uurtje, dan even het bed in, dan lekker weer douchen en weer, weer terug aan de bank. Eh. Oh, nou ja, zo doe ik het toch eens ook, ja. Maar ik kan ook nooit gelijk uh, in mijn bed rollen. Ik moet ook eventjes aankomen. Hé hey, uh, Michel, wie denk je dat het is? Ik zat te denken aan Johan Dirksen. En hoe kom je daar nou bij? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zat in de auto, ik zette hem aan... en ik hoorde de tweede aanwijzing pas. Dus ik, ik heb de eerste aanwijzing helemaal niet gehoord... want zover is het niet van mijn werk naar mijn huis. Oké. Okay. <laughs> dus ik moest het met de tweede aanwijzing doen. En, uh, maar, nou ja, ze, ik, maar zie jij Johan Derksen thuis, uh, is, is dat zo'n vrolijke, uh, uh, vrolijke Frans? Nou, ik denk thuis wel. Ik denk dat hij thuis... Uh, ik zie het wel voor me dat hij op tv al die aandacht uh, krijgt, uh, altijd aan het woord is. En dan uh, s'avonds in zijn autootje, maakt lange werkdagen natuurlijk. Uh, s'avonds in zijn autootje naar huis rijdt en dan uh, daar eigenlijk, want zijn vrouw ligt dan, dan lang aan bed. Uh, in een leeg uh, staande ja, nou, het zal geen flat zijn misschien, maar dat hij daar wel in een leegstaand huis komt. En uh, ja, met de aanwijzing daarbij dacht ik van nou ja, misschien ik is wel een groot. Nou, het is helemaal fout. Ja, <laughs> dus, dat dus Michel, ga lekker naar binnen. Blijf even op die bank zitten en dan voor dadelijk uh, wel te rusten. <laughs> Goed zo, dankjewel. Doeg. Doei. Doei. Doei. Um, har. Hallo Adelien. Hallo. Kom, hallo. Je net uit, kom je net uit Portugal? Ja, ik ben net geland. <laughs> wat, wat heb je daar gedaan? Gewoon lekker vakantie gehouden? Gewoon drie weken weg geweest. Gewoon heerlijk eventjes. Uh, nou, gewoon. Lekker. Ik heb ook geboekt. Ik uh, ben naar Faro geweest. Maar... Lissabon en naar uh, Casquet, naar Estoril en... Ik ben nog nooit al ge geweest in... Faro. Wat zeg je? Ik ben nog nooit in Portugal geweest. Nou, je weet niet wat je mist. Ik, heb alleen maar, ik ben helemaal idolaat met Amalia Rodriguez. Ik heb het alles van Amalia Rodriguez gekocht. Ja. Ik, ben, ik, ben bezig, ik heb een gitaar gekocht in Lissabon met een versterker. Ik ga een Nederlandse Faro beginnen. Oké. Okay. Kan ja, je zingen ja. dan? Ik kan wel redelijk zingen, schat. Echt waar. Ja, wel. Nou, ik zou zeggen, ik net, succes. Ja, dankjewel. Ik, ik dus ben net vader geland. Ik ben net goed en wel thuis. En ik hoor ineens de vertrouwde stem van Timo en Sikko en wie weet nog meer allemaal. Ik denk Ja, daar hoort haar toch ook bij? Eigenlijk. Ja, daar ik, hoort haar ook gelond. bij. Ik ben gelijk thuis. Ja. Ik mij gelijk, gelijk met mijn heuze de boter. Luister. Luister haar. Ik ga ja, het laatste ja. fragment voorlezen. Dus uh, dan komt weet die, jij wel die, hoe die laat het kom. is. Oké, okay, oké. Okay. Komt-ie. komt. Okay. maar. Hij is een handige jongen. Een slimme, handige jongen. Laat iedereen maar het zijn over het haren brommen. Hij heeft de boel toch maar mooi in recordtijd op poten gezet. Samen met die andere slimme, handige jongen. Ze lijken heel erg op elkaar, eigenlijk. Dat onderhandelde lekker. En uit onverwachte hoek van een Norse brombeer uit het grijze verleden... kreeg hij een soort compliment over dat onderhandelen. Want wat zei die politieke rode schaduw... uit de tijd dat er nog een derde wereld was? Onderhandelen is schaken en niet kwartetten. Dat had die oude man leuk gezegd. Maar gelijk had hij niet. Want kwartetten, ja, dat had hij nou net juist gedaan... in die radiostilte. Uh, wil jij van mij de hypotheek? dan krijg jij van mij de zorg. Of zo. Oké, okay, het volk morde er nu over. Maar dat zou hij blijmoedig wegkwartetten. Vast wel. Nou, uh... ja, zeg het maar. Ja, dat is uh, Marco Pinocchio uh, Rutte. Ja, dat is... Wat zei je nou? Marco Pinocchio Rutte? Ja, hij is toch Marco Pinocchio. Ja, toch al aan mijn neus. Hij ligt toch alleen maar. Hij mm. het hele volk daarvoor. Net als die andere Samson uh, met vloe. Samson Dat Er zit toch een soort. Ik heb ook een liedje geschreven op die twee ook. Oh ja? Er zijn twee soorten aan de macht. Er zijn twee zotten aan de macht. Daar begint het liedje bij. Ik ga het verder nog afmaken. Maar ik ken liedje nog van de zaten Twee motten in mijn hand. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk van Doris. Ja. Ja, op dat ruimtje ben, dus ben ik nu een liedje aan het maken over die twee mafketels. Oké, okay, maar, maar, maf maar gooi er gelijk een beetje Fado overheen. Dan is het ja, ik, ik maak het even nog zwaarder dan. Er zijn twee zotten aan de macht. De een heet Marco en de ander heet. Dat is soms van. Ja, ga dat, nog een beetje dat, aan dat, werken. Ga er maar nog een ja, beetje. Een, ja, dan mag ik even nog het begin proberen. Helemaal nieuw, hè? Oh. Er zijn twee zotten aan de macht. <laughs> anyway, zoiets, hè? Ja, oké, okay, hard. Uh, ik, ik wil de prijs opdragen. Oh, aan? Ik, ik, wil, ik, wil, ik heb al zoveel knijpkatten ja? in mijn huis. Ik wil hem opdragen aan Timo. Timo? Timo mag hem hebben. Maar heeft Timo, Timo hij heeft in... toch ook wel eens een, een knijpkat gewonnen? Heeft... Nou, wie heeft er nog geen kruidkwad uit? Ja, weet je wat, we houden ze gewoon, want ze zijn op en ze worden niet oh. meer verkocht waar ik ze, ze... op. Oh. Oh. <laughs> je doneert ze gewoon terug aan, aan de pot. Dat vind ik heel erg goed van je hart. Ja, ja eh, graag gedaan, schat. Ik <laughs> zeg. Hey. hey, fijne nacht en uh, ja. slaap lekker uit. En, uh, oh ja. Uh, ja. Nee, wel voor straks. Ja, bonjour, uh, saluti. Uh. Saluti. Hey, Hé, <laughs> Portugal, schatty. Ja, doeg. Hij is een keer in Portugal die. Ja, dat is <laughs> <Goed. laughs> Oh. Doeg. We gaan uh, nog één keer uh, naar uh, het concertgebouw om naar, uh, uh, te luisteren naar uh, wat. Hoe uh, heet het nou? Uh, naar nou, dat Amsterdamse lijflied. Daar ben ik ook wel klaar mee, hoor. Maar bieke uh, biekesthema, denk dat is natuurlijk gewoon heerlijk. <tied> I have you so far go to sing Your stem will kind of day Van het oude Amsterdam, waar nooit een zonnestraaltje haar venster binnenkwam, gedreven door de armoede werd zij prostitut. I'm De revolutie gewond als hij daar lag. Hij was een man van ade, maar stierf van na een jaar.